En rond station Utrecht Centraal is het treinverkeer ernstig verstoord. Tegen vier uur ontstond volgens de NS een technisch probleem... waardoor seinen en wissels niet bediend konden worden. Dat was binnen afzienbare tijd opgelost... maar nog steeds rijden veel treinen niet rond het belangrijke knooppunt. De NS verwacht dat de problemen zeker tot acht uur vanavond duren. Het treinverkeer komt nu weer mondjesmaat op gang... maar in informatievoorziening op het internet en in andere media... spreekt de NS zichzelf geregeld tegen.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 Op het Europees kampioenschap short track schaatsen heeft Nederland een gouden medaille gehaald. Psyche Knecht was in de Zweedse stad Malmö de snelste op de 1500 meter. Het zilver ging ook naar een Nederlander, Niels Kesterholt. Voor Knecht is het de tweede Europese titel op de 1500 meter in zijn carrière. Vorig jaar won hij de titel ook.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 ANWB ah, verkeersinformatie op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord staat 6 kilometer file voor de Ketelbrug. Dat uh, komt door uh, werkzaamheden. Ook op de A6, maar dan richting Muiden, is er voor Knobbert Muidenberg een ongeluk gebeurd. Daar is een rijstrook afgesloten. En op de A13 richting Rotterdam staat bij Delft nog 4 kilometer. Nu verlengd tot met september de voorstelling die geschiedenis schrijft.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 Dit is Radio 1, VPRO, Brands met boeken, Wim Brands. Ja, welkom tot acht uur in dit programma. Aandacht voor een net verschenen boek, Canto Ostinato. Ondertitel Simeon ten Holt over zijn meeste werk... Gemaakt door Wilma de Rek, die hier ook aanwezig is. Welkom, Wilma. Maar ook aanwezig, Jeroen van Veen, pianist. En samen met uh, Sandra van Veen is hij een van de oprichters. Zij zijn de oprichters van de Simeon ten Holt Foundation. En ook aanwezig schrijver H.C. ten Berge. Welkom ook, Hans. H.C. ten Berge, die uh, heel lang bevriend was met de componist Simeon ten Holt. Die vorig jaar overleed en zijn kanto... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ten Holt die heeft als enige levende componist... een plaats in de klassieke top 100 aller tijden. En waar die kant van hem ook wordt opgevoerd... of dat nu bijvoorbeeld volgende week in het Stedelijk Museum is... of waar dan ook, telkens uitverkocht. Een magisch werk. Wilma, het is een heel mooi boek geworden. Uh, met de integrale bladmuziek, met een cd, met een dvd... en ook met korte teksten van verschillende mensen. Polo de Haas bijvoorbeeld, Kees Wieringa, muzikanten. Maar ook bewonderaars als Paul Witteman, Joke Hermsen, de filosofen... Angela Groothuizen, die uitleggen waarom ze dat werk zo mooi vinden. En het boek bevat een heel mooi interview... dat jij maakte met Simeon ten Holt. Hij overleed vorig jaar. Wanneer heb je dat lange gesprek met hem gevoerd? Je bent er meerdere keren ja, geweest. Ik, ja, ik ben een keer of tien uh, bij hem geweest. En De eerste keer was uh, in juni, vorig jaar denk ik. Mei of juni is dat geweest. En toen hebben we in de zomer en september en oktober uh, steeds gesprekken gevoerd. Meestal duurde dat uh, anderhalf uur, soms twee uur. Soms was het ook gewoon gezellig uh, geleuter over niks. Het was niet voortdurend interview, maar uh, uiteindelijk heb ik er één lang doorlopend verhaal van, uh, van gemaakt. Waarom wilde je hem zo, zo uitvoerig spreken? Ik, vond het een, uh, ik, ik ben bevriend met, met Sandra en Jeroen van Veen en uh, we zaten te praten over, over de negentigste verjaardag van Simeon. Hij zou uh, 24 januari 2013 90 worden en uh, um, het leek ons zo leuk om, om daar iets mee te doen, we wisten niet zo goed wat. Nou, ik, ik, ik werk bij de Volkskrant, ik maak graag interviews en vooral met uh, met dit soort mensen, het is enorm, het is enorm leuk om, om zo vaak naar iemand terug te gaan... en daarmee te praten. Dus ik dacht, dat is, dat is misschien een aardige manier om, om een soort monument op te richten... en om een dingetje te maken waarin je alles samenvoegt. De bladmuziek, de, de, de cd, het gesprek met, met de man zelf, het gesprek met uitvoerders. Dan heb je alles bij elkaar wat over Kanto Ostinato gaat. En weet je, als je dat lange interview met hem, als je dat, dat dus in het boek staat... als je dat nou hebt gelezen... Dan... Heb je een beeld gekregen van een man uh, die, nou, misschien moet je het zelf eigenlijk zeggen. Een man die, uh, die, die toch uiteindelijk een enorm raadsel blijft. Ja, en ook dat stuk trouwens. Of al de, de, de reden waarom dat stuk zo populair is. En wat ja. het nou precies aan, aan dat stuk is uh, dat mensen zo raakt. Maar inderdaad, die man zelf, uh, ja, een raadsel. Ik weet het niet zeker of dat zo is. Je dringt natuurlijk nooit helemaal tot iemand door. Ik vond het een hele leuke man, maar ik had hem uh, zeven jaar geleden voor de Volkskrant ook geïnterviewd. Toen was hij veel, uh, nukkiger is misschien niet het goede woord... maar toen was het iemand die nog erg bezig was met uh, uh, hoe hij overkwam op anderen. Het beeld wat hij wilde uitstralen, uh, de, de erudite uh, componist zijn en, en, en niet spelen zijn. Want dat was hij wel degelijk. En nu vond ik hem veel toegankelijker, veel, veel gemakkelijker, veel uh, milder, zachter, liever. Uh, dat, dat is, ja, het zal de ouderdom misschien zijn. De jaren zijn er overheen gegaan. Hij, ik kon hem alles vragen. Er was, er was niks waar het niet over kon gaan. Uh, over, over, ik was geïnteresseerd in, in de relatie die hij in de periode van Canto-Ostinato had. In de jaren zeventig. had een heftige uh, liefdesrelatie op dat moment. Uh, waar die, toch wel over wilde vertellen. Daarvan had hij wel weer moeite. Er moest niet veel van in het boek komen. Dat vond hij dan wel weer uh, lastig. Maar hij sprak eigenlijk overal wel, wel vrij over. Dus ik vond hem erg toegankelijk. Even heel kort tussendoor Jeroen van Veen. De, de, de, de pianist. Ja. Jij, jij hebt het stuk. Hoe vaak heb je het uitgevoerd? Ik ben het tel kwijtgeraakt. Honderden keren. Honderden keren. En elke keer weer anders. Elke keer, dat is ook de, de, de, de, een deel van de magie van het stuk. En van Want, zijn muziek. Dat waar ik nou precies... Als je, die, als, je dat, als je dat zou moeten typeren... de magie van dat stuk, maar ook van zijn muziek. Wat is dat dan? Uh, de veelzijdigheid in, in, in uitvoeringen... maar ook in instrumentaties. Kijk, een, een, als je in het klassieke genre kijkt... Uh, dan, dan is eigenlijk altijd een compositie voor, uh, voor piano geschreven... of piano, of viool, of weet ik wat. Je weet altijd wat je gaat verwachten... Het kanto is een soort open vorm met een open einde. Waar, waar hij schrijft eigenlijk voor toetsinstrumenten. He, in de Engelse vertaling voor keyboards. En dat wordt soms wel heel letterlijk genomen. Onlangs nog in New York opgevoerd op uh, toetsinstrumenten. Echt elektronische piano's. Maar het heeft echt zijn bekendheid gekregen... door, door vier piano's en twee piano's, uh, uh, door die uitvoering. Maar inmiddels wordt het op marimba's gespeeld, op, op orgel, uh, op harp. Ik bedoel, het, het, het, het stuk... Qua, qua uitvoering is dan al zo totaal anders. Ja. He, daar heb ik het alleen over het instrument. Nog niet eens over wat er dan binnen dat stuk gebeurt. Maar een open vorm. Totaal open vorm, ja. He, er staan geen verkeerslichten langs de kant van de weg. Nee, nee er is geen regelaar, er is geen dirigent. He. Zoals de, de traditionele uh, concert waar een dirigent voor staat... die de boel leidt. He, die zegt van de componist heeft het zus en zo bedoeld... en zo moet jij het uitvoeren. Nee, dit gaat juist van de muzici zelf maken het ter plekke en met regels die je met elkaar proefondervindelijk afspreekt met elkaar... Uh, leidt het proces zich tot een, een homogeniteit. Kijk, nou, nou is het al meteen interessant. Want hè, we gaan in dit uur ook een soort portret van, van, van hem maken... naar aanleiding van jouw boek, uh, Wilmar. Mm -hmm. uh, dat dus net is uitgekomen bij Uitgeverij Balans. Die man maakt een prachtig stuk... dat door heel veel mensen mooi wordt gevonden met een hele open vorm. En de man zelf, blijkt ook uit jouw interview... Maar ook uit de verhalen van mensen die hem hebben gekend, is daar ook weer op een bepaalde manier het tegendeel van. Want ten Bergen, jij hebt hem. Hoe lang heb je hem, was je bevriend met hem? Nou, ongeveer sinds 1957 58. Dus het zal 45 jaar of langer zijn geweest. Jullie woonden in en jij toen ook in Bergen? Ja, dat klopt. Ja. En je hebt een fragment meegenomen uit, uit, uit, een, uit een roman van je, waarin die voorkomt. Welk boek is dat? Dat boek heet uh, De Jaren in Zeedorp. En nou ja, wat er met Zeedorp bedoeld wordt, is natuurlijk. Bergen aan zee. En daarin uh, treedt een verteller op, Edgar Moortgat geheten. Die geregeld op bezoek gaat bij een vriend. En die vriend heet in het boek Henri Malefeit. En hij wordt genoemd de Zingende Bouwmeester. <laughs> het is een vermomming van de componist Ten Holt, die inderdaad met wie ik toen heel goed bevriend was. En uh, een klein fragment... hij komt in het hele boek door... Afwisselend, uh, afgewisseld met hele andere figuren uh, voor. Een klein fragment... Uh, gaat over de, een soort kennismaking... het op bezoek gaan... bij een man die misschien heel interessant... of misschien die zeker heel interessant was en is geweest... maar die ook bijzonder lastig kon zijn. Behalve het traag... En afwachtend was hij een man die van rituelen aan elkaar hing. Ze waren tijdsverslindend, maar gaven hem het onverwisselbare van iemand... die de echte dorpelingen een vreemde snoeshaan of rare seigneur zouden noemen. Bepaalde handelingen dienden door andere handelingen te worden voorafgegaan. Men viel nooit met de deur in huis maar kwam langs smalle paadjes en door deurtjes binnen... om zich vervolgens, na omtrekkende bewegingen... op een door de gastheer aan te wijzen manier te installeren... en het gespreksthema met enige mystificeer... en de suggestie van groeiende suspense te introduceren. Een gesprek kon nooit zomaar beginnen... Na eindeloos gescharrel in het keukentje... rolde hij een serie sigaretten, schonk thee of koffie... schikte de tafel met de veldbloemen, de asbak en het pennenetui... strekte de benen, zuchtte eens diep... keek moordgat aan, snoot de neus, wreef zich in de ogen... en liet met zekere gebaren merken dat hij iets op de lever had. De bezoeker, die wist af te wachten, werd dikwijls rijkelijk beloond. Wanneer Henri losbrandde duurden de gesprekken tot diep in de nacht... en werd alles wat met leven, liefde en dood te maken had... tot op het bot besproken en beschouwd. Malefeit doorspe doorspekte zijn taal met Franse uitdrukkingen... op dezelfde wijze als men tegenwoordig zijn zinnen... lukraak met Engelse termen doorschiet. Hij had een sterke intuïtie, was intelligent... niet gespeend van snobisme en kon na enig zwijgen ongemeen scherp, zelfs ongelikt uit de hoek komen. Moordgat vond hem de boeiendste en meest onpraktische figuur... die hij in zijn korte leven had ontmoet. Simeon ten Holt, als jij Wilma nou de, de eerste drie regels van jouw boek voorleest... dan ja hebben we de man dan helemaal beeld. in beeld. Dan heb je het plaatje rond. Ja. <laughs> Op de deur van zijn huisje in Bergen hangen drie handgeschreven briefjes. Op het eerste staat, wilt u de krant in de gleuf laten, SVP... Op het tweede staat kloppen en binnenkomen, SVP. En op het derde tussen half twee en half vier niet storen, SVP. Maar een man dus, hè, de, de schepper van dat muziekstuk... met die geweldige open vorm, die van de rituelen... en nou ja, bijna zou je zeggen van de rigiditeit aan elkaar. Ja, ook, ook zijn huisje. Als je zijn huisje zag van binnen... als je daar kwam, dan had alles had zijn vaste plek. Later op een gegeven moment ook... ik heb hem aan de computer geholpen... En, en, en, en, en hij, hij was ook een stukje aan het e-mailen. Dat duurde, hij schreef dan ook een e-mail alsof hij een brief schreef. Hè? Dan zette zet hij een harde return aan het eind... want hij dacht dat het dan precies zo bij de ontvanger ook zo aankwam. En, uh, uh, maar alles had zijn, zijn vaste plek en zijn vaste volgorde. Hoe jij het net omschrijft, dat, dat is prachtig. Je ziet het helemaal beeldend voor. Ik ken hem natuurlijk veel later. Hij rookte al niet meer, maar precies dat. Zo, zei hij dan. Ja, maar dat beeld dat ik schets is ja. natuurlijk vanaf 1960, ja, uh, laten we het maar voor het gemak zo noemen. Maar het is natuurlijk altijd zo gebleven, rituelen, ja. wat natuurlijk ook in de muziek uh, gebeurd is. Een ritualisering van de muziek, gepaardgaande met een, een sacraal aspect. Dat Klopt, zo noemt hij het zelf en, inderdaad ook. Waarom? Nou, die, die, die vrijheid, ik, jij noemt dat net, ja. uh, die vrijheid. En, en, en die rituelen die, die zijn met elkaar verbonden, die hebben elkaar nodig. Ik heb het daar ook wel met hem over gehad. En hij zegt hij in het boek wel uh, mooie dingen over. Uh, vrijheid kan niet zonder wetten, vindt hij. Je moet eerst wetten hebben, je moet regels hebben. Die heb je nodig, dat is een voorwaarde om, om, aan, om aan vrijheid toe te komen. En volgens mij heeft hij zo zijn stuk ook wel... Uh, bedoeld. Want het, is, het is niet zo dat je maar lukraak mag doen wat je wilt. Heel veel ligt wel vast. Binnen een aantal hele strakke, vastgelegde kaders... mogen de uitvoerders beslissen wat ze doen. Maar wel binnen die kaders. Er zijn ook, er staan echt, er zijn echt dingen die niet mogen. Dat weet je, Roem, beter ja, dan ik. Ja. Maar dan mag je, als je dat doet, dan, dan maak je hem niet blij. Mijn vingers jeuken. <laughs> <Met> vingers jeuken. <laughs> Hoezo jeuken je vingers? Nou, Ik kan het gewoon gelijk laten horen van... van uh... Van hoe, hoe, dat, hoe dat dan bedoeld ja, heeft. Ga maar, doe maar even, er staat hier een vleugel. Dus okay. uh, loop jij daar naartoe. En dan moet je het ook even, even toelichten wat je... Uh... Oh, je ja. Ja, nee, ja, nee, dit is een radiostudio, Jeroen. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, als je bijvoorbeeld zo'n stukje hebt, dan, dan schrijft hij bijvoorbeeld dit. Hè? Dit schrijft hij op. MUZIEK Kun je dat, op een aantal manieren kun je dat spelen. Want je, kan het heel, je kan het heel warm spelen. Of heel koud. Dat zijn, dat zijn vrijheden die hij dus je die, die, die, die, die mag veroorloven als muzikus. Maar hij had het dus absoluut vond het dus vreselijk als het dus dit uh, zou klinken uiteindelijk. En dat klinkt dan ineens zo totaal anders. Het enige doe ik, ik speel het een stuk lager. Maar dat, dat heeft het wel bedoeld dat het op dit register klinkend moet zijn. Dus je kan het niet dan zo ineens iets anders gaan doen. Of bijvoorbeeld. Uh... Gewoon zitten freewielen Dat had die vreselijke hekel aan. Dus moest gewoon echt binnen het stramien van het de, van de stuk, zoals hij het heeft opgeschreven. En daarin had je zoveel vrijheden, vrijheden al genoeg. Maar mensen denken aan vrijheid, ik het oh, ik mag ook uh, gewoon uh, het ritme een beetje aanpassen. En een beetje tempo. Uh, nee, het moest, het moest juist heel strak. Ja, want als je dat doet, als je gaat variëren te veel, dat hoor je ook wel in sommige uitvoeringen gebeurt het wel. En dan vliegt het meteen uit de bocht, dan is het stuk zijn draad kwijt. Dan, dan is het ook niet mooi meer, vind ik zelf. Ja. Spe, speel nu een klein stukje en dan, en dan kom je weer zitten en dan mag je het uh, <coughs> straks graag nog een keer doen. Speel nu even een klein stukje kanto en dan voor de mensen die nu ergens in de file staan. En die dan, en, en dat bedoel ik niet ironisch, in tegendeel zelfs, die nu even hun de tijd moeten vergeten. En hoe speel je het dan? Thank you. Geweldig, hè? Mooi, ja. Ik bedoel, je vergeet... Ik <lacht> moet niet denken aan, en dat kunnen we dadelijk ook laten horen... wat Simeon ten Holt zelf over, over deze muziek heeft gezegd... maar er gebeurt iets met je tijdsbesef ook. Ja. Je weet... Je weet, je weet vooruit en achteruit zijn allebei hetzelfde geworden. De, er is een, altijd een oorzaak en een gevolg. Ja. Hè? In, in, in muziek ook, er is altijd een vraag en een antwoord. Je stelt een vraag en er komt een antwoord op. En je schept een verwachtingspatroon. En wat hij doet, hij doorbreekt ermee... door. Die vraag, en je moet soms wel eens denken... als je van die Amerikaanse... krimis uh, uh, uh, zit te kijken en zo'n zo zo verhoor... net zolang tot de verdachte die het niet gedaan heeft... gewoon het <kwijde> toegeeft. Want als je de hele tijd maar zegt... je hebt het gedaan, je hebt het gedaan... uiteindelijk zegt iemand, ik heb het gedaan. Terwijl hij het niet gedaan heeft. En zo is, is ook met, met die kant. Je, je, je wordt zo meegezogen in zo'n soort zo zo zo tooncentrum. Dat je op een gegeven moment denkt... oké, okay, dit is het, dit is het dus, dit is het dus. En dan komt er, als een verrassing... komt dan het volgende stuk En dan denk je, oh, maar is nog veel mooier. En dan... En dan komt weer een stukje. En dan denk je, nou, nou is het al afgelopen. Nee, het gaat oneindig door die klankvelden die maar aanzwellen. En met al die kleine nu nuances erin. Dat je, dat je steeds naar een andere belichting, zeg maar, naar hetzelfde object kijkt. Hetzelfde akkoord. Hè, want als, je als mensen onrustig zijn of er niet voor openstaan. Dan zeg je, ja, wat is dat is er voor muziek? Er zijn, maar, er zijn maar een paar akkoorden en de, dat is het. Maar als je er echt voor openstaat. Dan zie je dus alles wat er binnen zo'n akkoord gebeurt. En uh, uh, het was ook alsof mooi, als je, als je bij Simeon op bezoek ging... Dan ging, ik, nou af, dan ging ik even naar het strand. He, even een paar keer auto, dan ging ik even zo lekker op het strand. En dan niks was zo mooi als naar die zee kijken. Hoe die zee gewoon verandert. Door al, die, al die kleuren, die schakeringen. En dat zit, dat zit gewoon in die muziek. He, je hebt gewoon één ding, dat is gewoon de zee. En als iemand zegt de zee, ja, dus is de zee, klaar. Maar andere mensen kunnen daar kijken en kunnen er uren van genieten. En dat is, dat is het ook. He, je, je, je gaat ervoor zitten en je laat het uur ondergaan... Of het in een concertzaal is of thuis in je stoel. Je wordt meegegrepen. En wat het is, magie. Had hij nou zelf door, uh, Hans ten Bergen. toen hij dit had gemaakt, denk je... wat, wat de ongelooflijke kracht ervan was... en hoe lang dat wel niet door zou blijven gaan? Of ik dat gedacht had? Of hij dat... Uh, dat weet ik niet. Uh, dat was rond 1979... toen het voor het eerst werd gespeeld in de Ruïnekerk in, in Bergen... Bergen. Daar was ik ook bij. Het was een uitvoering die een beetje krakkemikkig was. Omdat het natuurlijk voor het eerst werd uitgevoerd. Er was ook een orgeltje bij. Omdat er waarschijnlijk niet genoeg instrumenten beschikbaar waren. Dat moest allemaal aangevoerd worden. Er was ook geen geld, neem ik aan, in die tijd. Um, en het is, pas tot, het, het is pas in 1984 geweest, of ietsje eerder... dat er een eerste volwassen, volgroeide uitvoering werd gegeven... Door mensen die, geloof ik, voornamelijk uit Den Haag afkomstig waren. Jean Carl en Arielle Vernede en Bouwhuis en nog iemand. Ik ben niet alle namen... Ja, ja. dat klopt. Um, en daar is toen een dubbel LP van geperst... die uh, door de mensen van de academie in Arnhem, waar wij samen ook werkten, uh, is uh, uh, vervaardigd. Ik meen in een oplage van duizend exemplaren. We dachten, nou, als je dat kwijtraakt, ben je een knappe jongen. Ja. Maar vanaf dat moment, trouwens, de hoes was door de vormgevers gemaakt. Ik had de teksten erbij geschreven. Dat was dus februari 84. De muziek was uiteraard door de muzici gemaakt. Er was een technicus. Iedereen had voor niets gewerkt om deze prachtige dubbel LP te maken. En tot onze verrassing bleek het hele geval binnen een jaar helemaal uitverkocht te zijn. En vanaf dat moment is eigenlijk de carrière van het stuk uh, begonnen. Maar, maar het mooie daarbij is dat Simeon zelfs ook met, met, met LP's onder zijn arm naar die platenzaken ging. Ja, en die dat ging het gewoon zelf dus gewoon ja, brengen. Ja. zo alsjeblieft heb je er weer tien. Ja. En dat waren dat een aardig gewicht, die dingen hoor. Ja. Dat, als je dan tien van uh, onder je arm zo en dan hup, uh, Arnhem in. En, uh... Misschien was dat een kwestie van mond-tot-mond -mond reclame. Waardoor het aanvankelijk op gang is gekomen en moest komen. En daarna werd het natuurlijk overgenomen... door een veel omvangrijkere concertpraktijk, kun je zeggen. Met ook enkele, naar mijn smaak, dwaze uitwassen. Maar goed, dat zullen we maar even buiten beschouwing laten. Die krijg je dan vanzelf, maar nog even... Ja. Toen in die kerk in, uh, in Bergen, die eerste ja. opvoering. Daar was je bij. Wat herinner je je daarvan? Daar herinner ik me niet zoveel van. Het is natuurlijk zo overspoeld door alles wat er daarna is gekomen... dat je zo'n eerste herinnering ja. uh, wat als vervaagd ervaart... maar wat me toen natuurlijk wel verbijsterde... en zeer vele die hem kenden verbijsterden... dat was de volstrekt uh, ja, harmonische, melodieuze muziek... die ineens was gemaakt terwijl ik zeker gewend was aan een veel experimentelere instelling... ten aanzien van de muziek. Want het laatste dat ik had gehoord was in 677 geweest... een uitvoering, een eenmalige uitvoering door het ASCO-ensemble... van Atalon voor 36 spelende en pratende muzikanten... waarbij Anne Hanen als zangeres soleerde. En dat was naar mijn smaak heel indrukwekkend en buitengewoon gedurfd. En wat je zou kunnen noemen een avant-garde stuk... En daarna kwam dus ineens dat kanto. En het kanto is natuurlijk het totaal tegengestelde... van wat er in de voorafgaande fase hem gemaakt werd... om nog maar te zwijgen van de elektronische muziek... die hij begin jaren zeventig ja, in Utrecht maakte. Ik zit nu te denken, Wil, maar volgens mij zegt Paul Witteman in jouw boek daar iets moois over... Ja. Hij zegt, Paul Littman heeft van nabij meegekregen, want die heeft veel muzicerende familieleden, hoe dat werd ontvangen in, in, in, in kringen waarin men aan die, aan die strenge muziek was gewend. Aan Peterschat-achtige muziek en Andriezen-achtige muziek. En uh, Paul uh, had uh, Kanto gehoord. Het was, op, het was door de radio uitgezonden. Ik meen dat Jos Leuzing van de KRO zich daar sterk voor had gemaakt. Hij heeft een uitzending verzorgd. En dat heeft ook veel gedaan bij het grote publiek. Paul was een van de mensen die daar uh, naar luisterde. Hij was meteen gegrepen onder de indruk. En uh, ja, bij hem thuis vonden ze dat niks. Dat was Steve Reich met een, met een Chopin-sausje eroverheen. En dat, daar, kon je, daar kon je niet mee aankomen. En uh, uh, nu vinden zij ook zijn strenge familieleden dat het mooie muziek is, zeggen ze. Maar uh, Simon heeft volgens mij enorm tegen tegen dat vooroordeel van zijn directe collega's moeten, moeten vechten. Hij werd niet omarmd, hij werd niet uh, bejubeld met wat hij had gemaakt. Het wat grote vertelde publiek hij daarover tijdens die gesprekken? Hij vertelde dat ook. Uh, Andries was, Louis Andries was bij de première. Die had van tevoren gezegd dat hij uh, snel weg moest. Dus die heeft daarna niet kunnen zeggen of hij het wel of niet mooi vond. Die was ook meteen weg, maar heeft ook verder niks laten horen. Hij heeft ook niet even gebeld, heeft uh, niks gezegd. Nou, dan, dat, dat, was wel, dat, was, uh, dat was wel duidelijk. En uh, ik heb hem wel gevraagd of hij of zich dan nu toch uiteindelijk erkend voelde. Of hij erkenning had gekregen voor wat hij had gemaakt. Mm. Hij, hij zegt, zo, zo chique was hij ook wel. Of hij zei dat hem dat natuurlijk niet zoveel interesseerde. Maar je kon dan alles merken, dat is wel Jeroen Beamen die laatste jaren, dat hij enorm genoot van de, van de belangstelling voor Kanto. Dat vond hij wel heel erg leuk, hoor. Dat zei hij op een gegeven moment ook van, ja, misschien word ik daarom wel zo oud... dat ik dit ook allemaal nog kan meemaken. Dus, dus ook die rare varianten erop, of, of niet rare varianten... maar wat, dat iedereen er met zijn stuk vandoor ging. Dat jongeren daar dingen mee doen, eh, dat de stuk zichzelf eh, op die manier toch steeds vernieuwt. En dat het publiek zich ook vernieuwt, dat, dat vond hij wel echt enorm leuk. Genoot hij erg van? Want ik zit nu te denken. Kijk, we hebben het nu over die kanto die er opeens is. En die dan door, ik weet niet hoeveel mensen mooi wordt gevonden. Elke premier, of elke opvoering is gelijk weer uitverkocht. En dat gaat tot diep in de 21ste eeuw waarschijnlijk door. Maar kijk nu even naar jou, Hans den Bergen, Want uh, jij kende hem dus al jij kende hem heel lang, 45 jaar. Je hebt nog een bunker met hem verbouwd? Nou, niet gebouwd. Want nee, verbouwd. Of oh, verbouwd, ja, ja. Want de Duitsers nee, hebben die je bunker. Ja, <laughs> Ja, nee. Nou ja, hij woonde destijds uh, op de Nesdijk bij iemand in In moest, Bergen. Ja. ja, in Bergen en moest dat huis verlaten. Hij zou later op de Nesdijk terugkeren. als buurman van uh, Roland Holst. Met wie hij overigens de complete winter aan zee heeft opgenomen. met die mooie apparatuur die hij toen had. Roland Holst las in een aantal fasen dan de hele bundel een winter aan zee. Die is, geloof ik, hopelijk tenminste in het Letterkundig Museum terechtgekomen. Hij ja, ja hij, moest, hij moest in ieder geval uh, in die eerste fase weg. En had nog de bunker waar hij eigenlijk, die hij als werkplaats beschouwde. En hij moest in die werkplaats ook gaan wonen. Maar er was niets. Er was geen licht, geen water, geen wc. Uh, er waren olielampen. En een enorme geranium die voor het raam stond. En voortwoekerde jaar in, jaar uit... En om daar enigszins te kunnen wonen was het noodzakelijk om een soort keukentje te maken. En toen hebben wij daar één of twee zaterdagen met mokers... zo'n eh, gevlochten betonnen muur eruit gehakt en, ge en geslagen. Waarna hij een ruimte had waar hij met een paar emmers water en olielampen... een reformboterham met kaas kon maken. En daarbinnen was dan een kachel, een oliekachel... Uh, waar wij heel vaak tot diep in de nacht zaten te praten met elkaar. Dat was ook altijd heel gezellig en intiem. En daar stond natuurlijk ook een grote vleugel. En in die tijd speelde hij ook al zijn muziek zelf. Er was natuurlijk niemand die zijn muziek uitvoerde. Ik herinnerde me wel uh, ietsje later dat ik in 62 al... voor Vrij Nederland een groot stuk heb geschreven over zijn werk... En dat stuk heette, als ik me goed herinner... Meditatie in het Nevelhuis. En ik noem dat omdat het begrip nevel en mist... ook in de laatste fase van zijn leven steeds weer in gesprekken terugkeerde. Je kunt zeggen dat er eigenlijk sprake is... van een soort cyclische ervaring van het leven. Hij had het toen al voortdurend over de blinde impuls van het scheppen. Het lichamelijke en fysieke aan het componeren. En dat houden we even in gedachten. En je zei ook nevel en mist er staan in die nevel en mist nog steeds files. Nou, het is enkel fout. Er staat uh, één file nog. Maar voordat ik die ga noemen, wil ik nog eens even aanstippen... Van dat van en naar Utrecht nog steeds de vertragingen uh, aanzienlijk zijn... vanwege die eerdere storing vanmiddag. Dus daar moet u nog steeds rekening mee houden. Dan staat er nog file op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Tussen lelystad noord en de Ketelbrug, vijf kilometer. Ja, en dat was de ANWB en dit is op Radio 1 bands met boeken. En de uitzending is vanavond gewijd aan een net verschenen boek... van Wilma de Rik over de tanto ostinato van componist Simeon ten Holt. Ook de gast in deze uitzending. H.C. ten Berge, schrijver, die net heel mooi vertelde... over de nevel en mist in het werk van... Simeon Ten Holt en Jeroen van Veen, die ik dadelijk ga vragen, Jeroen, om, om, om weer een stukje van de Kanto te spelen. En dan gaan we er een experiment mee uitoefenen. Maar niet nadat ik jou, Hans, nog even heb gevraagd. Kijk, zoals je hem nu schetst, nevel en mist. En in die bunker ook bijna als een kloosterling. Ja, maar in plaats van nevel en mist is misschien iets beter te zeggen ja, dat je in, in Den Blinde werkte. Hè? In Den Blinden. Met de handen op de toetsen zocht naar stappen vooruit in die muziek. Dus de fysieke kant van het componeren was bij hem heel erg belangrijk. En dat voel je als pianist ook heel duidelijk. Ja, als je zijn ja. werk speelt... Dat hij is... werkte aan de piano. Precies. Ja. En zo is het kanten ook ontstaan. Ja. Maar hij had dus ook theorieën over het leven, het bestaan. En die waren niet direct met het componeren verbonden... maar die hadden daar natuurlijk wel veel invloed op. Ik herinner me dat in dat boek het ook nog wordt met een beetje ironie en spot wordt aangehaald. Henri, oftewel, hè, euh, de componist, was weer een artikel aan het schrijven. Het heette Werken in den Blinden, een verklaring. <tieden> hij was altijd wel gegrepen door een of andere gedachten... die hij wekenlang kneedde, omkeerde, uitbreide, inkromp, opblies en beproefde... om er tenslotte een beschouwing aan te wijden. Hij grossierde in paradoxen en was dol op begrippen als... het wezen van het al of... Het ongewordene dat is. Haast was hem vreemd. En dat laatste is natuurlijk ook heel kenmerkend... voor die lange composities die vanaf canto zullen gaan uh, ontstaan. Hij zegt in, jou, in het interview met jou, Wilma, ook iets over dat lichamelijke. Dat, ja. dat het ook... Nou ja, vertel maar. Nou ja, nee, over het fysiek is precies wat, wat, wat Hans net uh, zegt. Hij maakte in de jaren zestig andersoortige muziek. En dat was muziek die hij aan tafel schreef... en waar hij geen, geen piano bij nodig had. En uh, uh, die, die met het verstand werd gemaakt. En hij noemt dat de winter van zijn, van zijn muzikale uh, carrière... En uh, die winter heeft hij nodig gehad, zegt hij... Om, om terug te keren naar, naar de muzikaliteit, de tonaliteit. De muziek die, die wij allemaal kunnen begrijpen en volgen. En dat is muziek die je inderdaad met, met het lichaam maakt. En, en, en die je met je hart maakt. En die je dus ook fysiek aan de piano maakt. En die altijd begint met een greep op het klavier. Uh, dat is andere muziek. Nou ja, Jeroen beaamt dat. Het is, dat is muziek die ook lekker speelt en die lekker voelt. En ik denk, als je nu zijn muziek uit de jaren zestig terug hoort... Het is, het is uh, misschien is het, is het, is het muzikologisch ontzettend interessant wat hij toen maakte... maar je gaat er toch niet voor je plezier naar luisteren. Mag ik je misschien één hey, moment onderbreken? <laughs> ja, ik, of corrigeren, ik vind, denk ik. Ja, ik oh, ga ja, het gaat corrigeren. <laughs> Kijk, dus, uh, hij was de leerling van de componist van Domselaar. Ja. Iemand die min of meer tonaal componeerde... al was dat dan in de traditie van de stijl waar Mondriaan ook mm het -hmm. een en ander aan ontleend heeft. Van Domslaar was in zijn tijd 1916 vrij progressief... en is later eigenlijk blijven hangen. Ten Holt was een leerling van Van Domslaar... en in zijn eerste wat belangrijkere compositie, De Bagatellen van 1954... Heeft hij tonaal gecomponeerd? Dat zegt dus hij ook is wel boek, degelijk aan de vleugel begonnen. En dat natuurlijk. heeft pas na 1960 ja. is hij zich langzaam ja. in de richting. Want je merkt aan die latere stukken, als alles volgroeit en volwassen is geworden, na 80, dat hij eigenlijk ook terugkeert. Naar sommige, bijna zou je kunnen zeggen, naar sommige motieven die in de bagatellen al aanwezig zijn. Al is dat een ietsje te sterk uitgedrukt. Daar heb je ook die melodieuze. Verlopen alleen op een zeer korte termijn. Alles is twee minuten, anderhalve minuut, drie minuten maximaal. Mm -hmm. En hij was in die tijd geneigd om altijd korte stukken te maken... waarmee wij hem wel eens plaagden natuurlijk. Van Sim, wanneer komt er weer eens een kort stuk van je? Uh, want na de bagatellen kwamen de epigrammen. Dat waren natuurlijk uh -huh. per definitie korte stukken. En toen is hij met zijn diagonaal gedachten gekomen. De diagonaal suite is toen gecomponeerd. Die was nog best om aan te horen, lijkt mij. En dan in de jaren zestig beweegt hij ja, zich in het de richting van Ja, ik heb het toch over de periode de jaren zestig. Ja. Want, want het is van toonaal naar atonaal naar tonaal gegaan. Ja. En dat is uh, misschien is lastig te volgen. Maar van, van muzikaal naar anders soortig ja. muzikaal naar weer gewoon fijn muzikaal. Precies. Dus dat is heel goed te volgen. En Jeroen ga jij ja. achter die vleugel willen gaan zitten. En dan gaan we nu een experiment doen. Jij gaat uh, een, een minuut of vier kanto spelen. En dan laat ik aansluitend, dan geef ik een teken... en dan laat de technicus aansluitend Simeon ten Holt zelf even horen... die iets zegt. En dan is aan de mensen thuis, waar ze ook zijn en luisteren... de vraag om even goed ook naar hem te luisteren. En volgens mij snap je na de muziek precies wat hij bedoelt. Maar eerst dan de muziek. Ja. Zie ja, jij nu ook piekeren? Dat moet je niet doen, want jij gaat nu gewoon heel fysiek, want dat moet spelen.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 voor bepaalde mensen. Ik bedoel, laten we daar wel over wezen natuurlijk. Dat spreekt vanzelf. Ja, dat was Simeon ten Holt zelf. Dit is Frans met boeken op Radio 1. En we praten over de componist Simeon ten Holt... naar aanleiding van het net verschenen boek van Wilma de Rek... over de canto ostinato. Die wereldberoemde compositie van Simeon ten Holt... die volgende week bijvoorbeeld alweer uitgevoerd wordt in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar dat is geheel uitverkocht. Overigens, ik ga straks vertellen... waar je die kanto op het internet heel makkelijk kunt vinden. En dat zijn een paar uitvoeringen. Eerst even, Jeroen, wat hij net zegt over die tijd. Ik, ik, ik had gevraagd of jij een stuk wilde spelen uit de kanto... en dan daarna ten hond laten horen. En dan zegt hij het over die tijd, van dat het aan de tijd onttrokken wordt. En het grappige is, als je de muziek hebt gehoord en je hoort hem dan praten, dan snap je meteen wat hij bedoelt. Ja. Ja, ik vind het, het, is, het is fascinerend. Als je hem als je nou weer hoort praten, dan. Uh, ja, je moet wel even, <laughs> even een brok in mijn keel, zeg maar. Van. Uh, van veel. Waarom? Dat nou, is heel banaal wat ik nu zeg, maar, ja, maar leg maar uit. Nee, nee, gewoon. Dat is toch wel een. een, een een, een gemist. Ik, heb, voor het eerst dat ik, ik had laatst op het antwoordapparaat hoorde ik nog een bericht. Van, dat hij nog een bericht insprak. sprak. En dan denk ik ook van. had je toch, nog op je antwoordapparaat? Dat, had, dat stond er nog op, ja. ja <gül> dan denk je toch. Ja, je, dat is niet meer. Dat is dan ineens. Nou. Wat voor berichten waren dat dan? Nou, ik belde hem altijd daar een concert. Van, hoe hoe vroeg je, wil je altijd weten hoe het was? Hoeveel mensen er waren? Na elk wat, concert belde je? Ja, en hoe lang we gespeeld hadden. En, en, uh, ja, wel op een gegeven moment ook zo'n relatie. dat Hij ook hij wilde ook weten van wat er met mijn, mijn eigen stuk als componist ook gebeurt. En wilde hij dat ook weten? Dus hij wilde gewoon, ja, dat was gewoon echt een soort muzikale, maar ook vaderfiguur. Weet je, die, die gewoon alles van je wil weten. God, gaat het goed met je, Jeroen? Hè? Dat, dat, dat idee. En wat heb je op je leven? Je hebt dat stuk dus, dat zei je al, hè? dat heb je talloze malen gespeeld. Ja, soms wel meerdere malen op één dag. Vorig jaar hebben we het in de beurs van Berlaag drie keer op één dag gedaan. En dit jaar gaan we het acht keer doen in twee dagen. En als je dat zo... Ja, het, ja. het doet mij herinneren aan de voorstelling... of de opvoering die gegeven werd in Bergen... ver na de première in 1979. Namelijk in de toen nog bestaande rustende jager. Thans afgebroken. En dat was een kleine zaal waar gedurende 24 uur... Het stuk gespeeld werd, het ging de hele nacht door. Alleen waren de muzikanten toen zo moe dat ze in slaap zijn gevallen, toen hebben ze die ban een banden gedraaid van de opname die al inmiddels gemaakt waren. Dat heeft toen, nee nou, ik geloof een heel weekend geduurd. Dat was eigenlijk de eerste keer dat je die stap verder kreeg, dat men het op allerlei manieren ging uh, uitvoeren. Nou, we hebben ook wel het Lemniscaat gedaan, uh, uh, 12 ja. uur in ja. Vredenburg. Uh, Klopt. Dat was 2001 uh, of zo met de twaalf pianisten. En dan in, in, in groepen van vier, drie groepen die elkaar aflosten na twee uur. En het is net als het teken. Op een gegeven moment is het in het midden... en dan kun je weer, kun je weer een ja. nieuwe cirkel maken. En overigens, ja. dat, dat die muziek van hem zo over tijd gaat... dat heeft hij zelf in die interviews wel prettig gerelativeerd. Want dat wordt altijd gezegd. Dat heeft hij zelf ook altijd gezegd. Hij heeft in de jaren tachtig een heel ingewikkeld stuk... In, in een tijdschrift geschreven, Wolfsmond, over over tijd. En ik heb het daar weer met hem over gehad vorig jaar. en Ik zei van, jouw muziek, jouw muziek gaat dus over tijd. En Kanto gaat over tijd. En hij zei van, ach ja... Alle muziek gaat over tijd. Alles gaat over tijd. Maar op zich gaat het natuurlijk niet. Het gaat niet echt over tijd. Het, en wat ik toen in Wolfsmond schreef. Ja, dat was nogal abstract allemaal. En hij zegt ook, ik weet niks van tijd en getallen. En, en, en de grap is, hij zegt iets. In, in, in, in, dat vond ik zo mooi. In, in dat interview met jou, dan zegt hij... Ik, ik ben de tijd, ik heb de tijd. Ja, dat... Ik, ik, en, en dat hoorde ik. En dacht, nou, dat is zo. Ik ben de tijd, ik heb de tijd. Maar dan vraag je hem, wat bedoel je daarmee? Ja. <laughs> nou, hij, zei dat, hij zei dat zeven jaar geleden. Toen ja. heb ik hem geïnterviewd voor de Volkskrant. En toen hadden we dat ook als kop boven een stuk uh, gezet. En dat klonk enorm interessant. Toch? Ik ben de tijd en ik, ik, heb, de de tij. Tij. Nou, ik heb de tijd. Nou, Daar kun je uren over doordenken. Dus ik zei nu van, van wat bedoel je daar nou eigenlijk? Ik heb erover <coughs> nagedacht. Wat bedoel je daar nou precies mee? Ja, ja ach, ik zeg ook maar wat, ik zei ook maar wat. En hij, dat, dat, dat, vond, dat bedoelde ik aan het begin, dat hij uh, aan het einde van zijn leven... ook zichzelf ging relativeren, eindelijk. Dat is, vond, ik vind dat het zelf heel mooi als het bij mensen gebeurt. Dat bloedserieuze ingewikkeld doen, met, met, met en kreten tijd, en zinnen ja. strooien... Dat, dat, dat, dat had hij niet meer nodig. Ja, maar aamt dat? Ja, ja, absoluut. Ja. Maar hij heeft over tijd zelf, uh, begin jaren tachtig nog letterlijk gezegd... tijd wordt ruimte... Waarin het muzikale object gaat zweven. Ja, ja, dat beetje... <laughs> ja, ja, dat klopt. Maar dat is wat ik, wat ik net bedoelde. Zeg maar, als je ja. dus zo'n stuk, zo'n zo motiefje speelt. Je, had, je, had, je, je speelt het een tijdje. Op een gegeven moment komt dat los te staan van de context. Dus het gaat als het ware zweven, los. Ja. En het gaat daarin draaien. Ja. En het is dat, eerlijk, datzelfde akkoord, ja, dus, dat wordt het ja. totaal anders. Dat is wat je ook hebt als jij zit te spelen. Hè? Dus, ja. hè? Want jij illustreert, dat is het mooie van een boekenprogramma, over, over een, hè? een boek over muziek. Je kunt het illustreren, ja. maar je zit nu te spelen. En ik had al tot twee keer toe, dat ik gewoon dat, je vergeet ook de tijd. Ja, je klopt. zou het uur zomaar dicht kunnen spelen. Als je... ja, het Gek is, je vergeet de tijd, maar aan de andere kant, als je dan op een bepaalde tijd moet spelen, ze dus, zeggen twee uur. He, want soms mag je niet langer spelen dan twee uur. En dan gaat de zaal dicht. Of, uh, uh, hoe, hoe, hoe, van, hoe, hoe kun je het in tijd variëren, dit stuk? Dat moet je gewoon leren. Nee, maar uh, van, hoed, van, van, van hoeveel uur tot hoeveel uur gaat dat? Nou, het, is, het mooie is van... Uh, kijk, het kanto, we hebben het nu over het kanto ossinator ja, ja. Het kanto heeft, heeft een, een, een, een open, de meest open vorm eigenlijk. Dat wil zeggen, alle blokjes zijn losstaand. Er ja. zijn dus een aantal stukjes. Ineens komt de ketting bij elkaar en dan komt er een prachtige melodie en dat, dat, dat ontstaat uit een soort... en dat heb je eigenlijk allemaal al gehoord. Uh, uh, en dat is het enige wat eigenlijk doorgaat. De rest zijn allemaal losse blokjes. In zijn latere werken heeft hij veel meer... bijvoorbeeld Meanders, het laatste werk voor, voor Vier Piano's... heeft hij eigenlijk alles uh, veel meer uitgeschreven. Is hij veel meer op, op de regisseurstoel gaan zitten. Zo van, dit moet bij elkaar, kort, twee minuten... en dan gaat volgens, En dan mag je even los. Als je en dit dan, achter elkaar doorspeelt, kanto... dan ben je geloof ik met drie kwartier wel klaar, toch? Als je, als je een beetje als, lekker door als als je jas. Nou, leuk, verhaal, leuk verhaaltje. Ik kwam, ik kwam een keer in, in Novosibirsk in Rusland. En toen hadden en, uh, pianisten hadden de kanto illegaal uh, gevonden, maar zonder inleiding. En die hadden het letterlijk gewoon, zoals je de muziek bekijkt, dan zie je noten staan, dan staan herhalingsteken. Nou, de muziek spreekt wat af, dat moet je twee keer doen. Die zaten ja. het hele stuk door je jas, twintig minuten. Precies. Dus zei, Op het programma stond kanto, oscillator en nog heel veel andere dingen. Ik hoe lang doe je dat? Ja, twintig minuten. Ja, hoe doe je dat? Nou, die wisten dus helemaal nergens wat vanaf natuurlijk. Maar het kan, en we hebben het ooit wel eens ook vier uur gedaan in Vancouver. He, dat mensen met een, een... Maar dat is het idee, hè? Je kan die blokjes, de secties... Hoeveel Fieris zijn er? 106 ja. in totaal, die kun je herhalen. Uh, nou, het soort... leuke is, je kan in muziek... He, het gaat altijd over toekomst, over vooruit. Je bent ergens, je gaat ergens naartoe. Maar deze muziek kun je ook achteruit. Maar nu je het daarover hebt, dus dat moet je even uitleggen. Want uh, dat, dat heb je door de telefoon tegen mij gezegd. Dat het, en ik heb al honderden mensen lastiggevallen met dat verhaal deze week. <lacht> dat is uh, het rotonde denken. Ja. Eigenlijk is dit een rotonde. En, en, en een vriend van jou, die ja. volgens mij ook in de film van Ramon Gieling over de kanto voorkomt. Die uh, is bedrijfseconoom en die heeft, er ook een, die heeft er ook een hele theorie aan vastgekoppeld. Ja, ja, eigenlijk de, en deze man die overigens voor de KLM werkt en, en, en noem maar op. Nou. Ja, de, de grote multinationals, Ton van Asseldonk heet hij. En die heeft dus, een, uh, die is eigenlijk is hij emergentiespecialist. Dus processen die dus vanaf vanaf, vanaf beneden worden uh, opgelost. Ja, die het, zeggen... het, het regel. Het, het, het is een grote voorbeeld: het stoplicht versus de rotonde. Ja, de stoplicht wordt allemaal geregeld. En uh, je zegt gewoon: nou, zoveel auto's mogen door. Dan gaat hij op rood. En dan, en dan moet je weer wachten. En als het groen is, dan weet je, dan mag je weer gaan. Wordt allemaal geregeld. De rotonde is namelijk een, een open, open veld. waarin niet iedereen dezelfde regels heeft. Je gaat die rotonde op en het verkeer regelt zichzelf. Ja, er is een zelfontwikkelend systeem. Ja, ja. en dat is het mooie in de muziek van, uh, van Ten Holt. Heb je dat dus ook? Je hebt dus een partituur. Je hebt die spelers. En die spelers die interacteren met elkaar. De interactie. Dus die kijken naar elkaar, die luisteren voornamelijk naar elkaar... Dat is ook het mooie, wat mensen ook dat hoor je ook van van luisteraars als ze naar concerten gaan dat ze zo mooi vinden dat er iets gebeurt. Nou ja, dus dat die... is ook op, als je op internet kijkt naar naar uitvoeringen zie je dat ook. Ik was dan weer zo onnozel om dat niet gelijk door te hebben, want je ziet ze de hele tijd glimlachend naar elkaar kijken, de pianisten. Ja. Maar dat is dus dat moet ook. Dat is de rotonde. Dat is de dat is de dat is elkaar uitdagen. Jij geeft een accentje hier, dat is ook dat is een prikje daar en een prikje daar en dan je reageert erop of niet. Je, dat is ook dat is vraag en antwoord. En er zijn zoveel mogelijkheden Binnen, binnen dat, dat, dat, dat die materiaal. Ik vond zelf die uitspraak van, de, van Jeroens vrouw Sandra ook erg leuk. Haantjesgedrag kan niet bij Kanto. Zij speelt het natuurlijk veel. Uh, ze gaat het in het concertgebouw. Want het is dinsdag, wordt het uh, uitgevoerd in het concertgebouw. Dat is het concert wat ter gelegenheid van Simons 90ste verjaardag zou worden gegeven. Dat is, is dat, ook. dat is wat ik net zei. Dat is, dat is dat... Ja, het Stedelijk Museum is, uh, uh, 24. is de 24e 24. en de 22e is, is het, het concertgebouw. Ook uitverkocht. Ook helaas. Uitverkocht. Heel, heel erg jammer, maar wel heel erg mooi, denk ik. Maar wat je dus ziet bij, bij de, de koppels die daar zitten. Als er eentje de baas wil zijn en de regisseur wil uithangen, dan gaat het stuk de mist in. Dat is Klopt. dus niet de bedoeling. Dat, dat, heeft, dat kan een stuk niet hebben. Dat... Nee. Dan, dan is zo'n ensemble is gedoemd om uit elkaar te gaan uiteindelijk. Het, is, het, is altijd, het zijn juist de mensen die, die, die het goed sociaal met elkaar kunnen vinden. Het is ook een heel sociale gelegenheid. Ik bedoel, je moet gewoon drie uur ongeveer op dat podium samen doorbrengen. He, dat, de, de, normaal gesproken, als je, als je een echte solist bent... dan doe je een pianoconcert een half uurtje en dan ben je klaar. En nu met het orkest en dan vind je die dirigent... die mag je wel of niet en dan ga je naar huis en dan was het dan. Ik kan je kunt zeggen, het is een soort muzikaal anarchisme... waarbij je het gezag niet erkent... Maar iedereen gelijk is. Mm -hmm. ja. uh, maar ik weet niet of in verband met die opmerking over tijd... of dat ook dat heeft natuurlijk ook heel erg veel te maken met tijdsbeleving. Hey, maar wat ik even, met, even, maar even, um, even nog over dat muzikale anarchisme. Dat vind ik namelijk wel... Nee, ik wil even op die rotonde door. Dat vind ik namelijk interessant. Die, die, die, die vriend van jou, ja. die dus die rotonde hè, als beeld heeft ontdekt... Het Met geen stoplichten. Jij noemt het muzikaal anarchisme. Kun je, kun je, dat, kun je dit maar muzikaal anarchisme noemen? Het anarchisme ja. berust op het begrip niet dieu, niet maître. Huh? Uh -huh. Geen god en geen gezag. Ja. Niet verbod, nou, eh, maar in, in, gezag. geen stoplichten. In, in dat opzicht. Wel, maar er is natuurlijk wel, er is wel een, een, een, een muzikaal... Te... Kijk, het zou, het zou een beetje suggereren alsof er helemaal geen regels nee. zijn. Op Rotondes zijn er ja, gewoon regels hoe jongens. Ja. Ik weet niet waar jullie je verkeerle, verkeerslessen nee. hebben gehad. Ja, <laughs> nee, nee, nee. nee, maar het, wat ik wel mooi vind is die vriend van je... Ja, die, ja. die bedrijfseconomen, hè, die dus de KLM en noem maar ja. op allemaal adviseert... die gebruikt dat stuk als voorbeeld van als je geen stoplichten <clears throat> ergens zet... dan krijg je een systeem dat zichzelf ontwikkelt... en waarschijnlijk beter werkt dan met die stoplichten. Omdat dat mensen is, naar ja. elkaar kijken ja. en omdat mensen op elkaar lezen en ja. dat mensen ook gewoon nog aan regeltjes uh, voldoen... want ze weten dat rechts voorrang heeft. Dat is hier precies zo. Ja, klopt. Toch? Ja. ja. ja. Maar en, dan is, ja. en dat is de, de magie, die in, en, en dan praat ik even als, als muzikus... die je in, in de klassieke muziek gewoon nauwelijks tot niet vindt. He, dit is het is eigenlijk de enige stijl waarin dat kan, dat is minimal music. De stijl waar de muziek van Ten Holt redelijk verwant is. Want hij is eigenlijk zichzelf van distancieerde. Maar eigenlijk is, heeft dat ook een beetje tegengewerkt in zijn succes in het buitenland, zeg ik altijd. Want dat, dat, hij, dat hij niet onder de grote Philip Glass en Steve Reich en, en Terry Riley wordt genoemd. Want daar kennen ze hem niet. Als je de boek over minimalisme openslaat... Dan, dan heeft hij zich een beetje afzijde van gehouden. Maar goed. De... Maar die rotonde, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat vond hij zelf van dat beeld? Ja, dat vond hij prachtig. Dat vond hij schitterend. Dat, dat, was, dat was zijn. Uh, we hebben er ook een aantal keer uh, uitvoerig over gepraat. Over, over, uh, uh, met, met, met eten en, en veel wijn, uiteraard. Want dat, dat was Simeon, altijd, natuurlijk. Het was altijd wel goed gezellig. Maar dat dat, dat, dat, dat dat zo goed. En ook als je dat van boven ziet, hè, zo, uh, vier van die pianos. Het is gewoon een soort rotonde. Ja, Waar je dus de, de regels in geeft het aan elkaar door. Je ziet, het, je ziet het gewoon stromen. Je hoort het stromen. De accentjes, denk ik, als je dat. Uh, uh, jammer genoeg kun je dat, kunnen wij met een menselijk oor dat vaak niet waarnemen, omdat je stereo hoort. Nou, wij gaan het nu ook tenslotte nog een keer uitproberen. Maar dan moeten wij op elkaar gaan letten. Want dan gaan we eindigen met, uh, met, uh, met de kantoor. Maar dan heb ik ook een boek nodig. Dan ga ik ja, namelijk. Jij gaat nu okay. dadelijk achter die vleugel. Ik ga afkondigen. Jij speelt. Je moet af en toe wel naar me kijken. Ja, ja, ja, is goed. Want ja. we moeten precies op tijd, want alles is toch weer tijd Hoeveel eindigen. Hebben? Nou, dan heb je tweeënhalve minuut, okay. so. ongeveer. En dan eindig ik met de mooiste opmerking over de kanto. En die, want haar zit in Bergen, zei al dat hij uh, ooit voor die LP die tekst had, uh, had gemaakt. Negen opmerkingen over de kanto? Negen opmerkingen. Ja. Jij mag, maar dan moet je echt op mijn teken opmerking 9 lezen. Wil je dat doen? Heb je die bij de hand? Jazeker, ja. Maar dan moet je wel echt ook naar mij uh, kijken. Want we gaan, we gaan ook op de rotonde nu. Niet nadat ik heb gezegd dat hierna... <tom> twee dingen van Maxis is. En Govert van Brakel gaat praten met Jan Uitham. Vanuit het eerste Friese schaatsmuseum. Maar... Om het dat, over iets anders te ja, hebben. Ja, dat is achter. Gevarieerd als we zijn. En dit is... En was straks Brans met boeken naar aanleiding van het boek van Wilma de Rik over de canto ostinato. Twee minuten ongeveer, Jeroen. Begin maar. Spelenderwijs begint. Begonnen voordat het is begonnen. Muziek die na uren afbreekt en zich afwendt. Ons alleen laat. In het wit. In het licht. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. Heerenveen, Herakles. Op de vrije schop. Lat! Lat! Twente RKC. En nu de hoekschop die in het doel gaat. Ja hoor. NAK VVV. Dan ja, ligt hij erin. Hij ligt er al in. En om kwart voor 9, AZ Vitesse. En het open. En ook het EK Shortwijk, Wereldbeker Sprint, het DK Snowboarden en het Australian Open. LOS Langs de Lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Het is een kilo dier. Voor die lage prijzen heeft zo'n plofkip een leven gehad. Stop de plofkip bij Albert Heijn en Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl Dit is Radio 1.